2 uur. NPO Radio 1 met Art Rojakkers. Een hele goede middag. Geen richting aangeven door rood rijden. Geen voorrang verlenen. Als u deze opzomming hoort, dan weet u natuurlijk waar ik het over heb: fietsers in de grote stad. Ze. Beter gezegd, we lappen massaal de regels aan de laars... met alle risico's van dien. En dat moet stoppen, vindt een Amsterdamse oud-advocaat. Hij heeft de gemeente Amsterdam gedagvaard... omdat de verkeersregels niet worden gehandhaafd. Straks een gesprek over het gevaar van anarchisme op twee wielen. Na het NWS-journaal. door Rob Megens. In de auto bezig zijn met een mobiele telefoon... als deze in de houder in het dashboard zit, is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden in hoge beroep beslist... in een zaak rond een automobilist uit Sneek.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 De politie zegt met nadruk dat uh, het strengere beleid in Nederland en Duitsland ervoor zorgt dat ze naar België toekomen. Omdat het is hier makkelijker om een clubhuis te openen. Uh, de gemeente heeft veel minder middelen om daar tegen op te treden. Maar ook justitie heeft uh, de handen gebonden op de rug. Omdat je in Nederland bijvoorbeeld uh, ziet dat een, een motorbende kan aangepakt worden als een criminele organisatie. Nou, in België kan dat niet. De politie heeft twee mannen uit Den Bosch en een Belg aangehouden... vanwege een vechtpartij in de rechtbank. Tijdens een zitting twee weken geleden in Den Bosch... werd een fatale schietpartij in Best behandeld. Nabestaanden van het slachtoffer vielen toen de verdachten aan. Het UWV krijgt miljoenen euro's aan onterecht uitbetaalde uitkeringen niet terug. Van 2013 tot en met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen... ruim anderhalf miljard euro. Waarschijnlijk komt zo'n 175 miljoen daarvan niet terug.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 voetbalcommentator Arno Vermeulen. Je kunt niet aan deze selectie zien uh, wat voor systeem hij wil gaan spelen. Je kan wel zien dat hij ook wel een paar koppen heeft laten rollen in zoverre. Joe Feldman, hè, nou ja, Ajax, zat er toch eigenlijk alles wel bij. Uh, niet geselecteerd. Wesley Hoed, uh, die toch in Engeland bij Southampton... wekelijk speelt, heeft hij ook niet geselecteerd. Oranje speelt eind deze maand twee oefenduels... op 23 maart tegen Engeland en op 26 maart tegen Portugal.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 Voor de verkeersinformatie is hier Jolanda van der Velde. Het is uh, wat langzaam rijden rondom Breda. Op de A16 vanuit uh, Antwerpen naar Breda... bij knopend Galder 10 minuten vertraging. Dat komt door een uh, vrachtwagen met pech... die er stond op de A58 Bergen op Zomer richting Tilburg. Daar zijn alle rijstroken weer open. Maar het gaat nog heel langzaam tussen de knopen de Prinsenville en Sint-Annebos over 6 kilometer. Bijna een half uur vertraging. En ook wat vielen op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Bij Wassenaar Noord een kwartier extra reistijd.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 een hele goede middag. De grote stad, het is een jungle van fietsers wel te verstaan. En de gemeente doet er niets aan om zo'nzelfde stad veiliger te maken. Daarom is een Amsterdamse auto-advocaat een juridische procedure gestart vandaag. En 75 miljoen voor een gat in de Brouwersdam. Dat moet de waterkwaliteit van het Gevelingenmeer verbeteren. Meer ruimte voor de zee, dat hebben we eerder gehoord. Dat deze zee dan die vallei, door dat gat, de vallei binnenstroomt... En uh, ja, door dat zoute water natuurlijk uh, uh, komt er zout in de bodem terecht en daar groeien dan weer plantjes op die daarvan houden. In 1997 werd in de duinen bij Schorel een doorgang voor de zee gemaakt. Straks spreek ik met de man die dit project genaamd De Kerf leidde. En in feit of fictie een zeer bijzondere vorm van uithoudingsvermogen. In Engeland is er iemand die verdacht wordt van het dealen van drugs. Volgens de politie heeft hij de drugs ingeslikt... en daarom wilden ze heel erg graag dat hij gaat poepen. Maar dat weigert deze man. Hij heeft nu al 40 dagen niet meer zijn behoefte gedaan. 40 dagen zonder poepen kan dat wel. Lammertebruin Bruin kon niet wachten om het uit te zoeken en we wonen het straks. Nu eerst een juridische procedure om de fietserschaos in Amsterdam op te lossen. Hooyakkers. Eén vandaag. De youngster has to stretch himself to the limit. He has two secret weapons: speed en determination. Ja, dit gaat niet over jonge leeuwen, maar over fietsers. Het komt uit een promotiefilmpje over de Tour de France. Een nogal romantische blik op het fietsen... die duidelijk niet gaat over de fietsjungle in de grote steden. Want Lammert de Bruin, jij woont er wel uh, ver buiten de stad... maar ja. erger jij je wel eens als je daar in het centrum van een stad waagt? Ja, nou, vooral in Amsterdam en Utrecht... is het soms echt uh, levensgevaarlijk om over te steken... omdat je van je sokken wordt gereden, al dan niet door toeristen. En ik ben echt niet de enige die dat vindt... want oud-advocaat Frans Bakker heeft er bijna zijn levenswerk van gemaakt. Hij spande een, uh, kort geding tegen de burgemeester, omdat hij helemaal klaar is... met die irritante fietsers en nog meer met de gemeente. Want die handhaaft niet. Zelf probeert hij dat op straat wel te doen. Ik heb de burgemeester gesommeerd om verkeersovertreders aan te pakken. Deze verkeersjungle, zoals ik het noem, die moet gestopt worden. Hé, hey, waarom rijdt u op de stoep? Waarom rij je op de stoep? Hallo? Hé, hey, vlak ja, was dat... dit iskevet of was dit iets anders? <gül> nee, dat was echt Frank Bakker in okay. een uh, filmpje van het Algemeen Dagblad. Ja, zijn aanpak is niet alleen mensen aanspreken, al dan niet met flapdrol. Nee. Hij gaat dus uh, verder, want vandaag stond hij voor de rechter... om de burgemeester van Amsterdam te dwingen de verkeersregels te handhaven. Nou, zal mij benieuwen. Ja, wat er uitkomt is nog niet duidelijk. Over twee weken weten we meer. Maar wat de rechter ook zal zeggen, de, de vraag is natuurlijk... Ja, of het überhaupt helpt om fietsers te beboeten. Oké, okay, nou, daar gaan we verder over praten met Wim Bot van de Fietsersbond... en met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemorgen. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Wim Bot, eerst even het principiële punt van uh, ex-advocaat Frank Bakker. Het is een gevaarlijke chaos door fietsers in de stad... en de gemeente, in dit geval Amsterdam, doet daar niets aan. Bent u het daarmee eens? Nee, het lijkt me een heel eenzijdige stelling, eerlijk gezegd. Kijk, ik woon zelf niet in Amsterdam. Ik fiets er ook wel eens. Ik moet toegeven, het is niet altijd een pretje. Maar het is een beetje raar om te doen... alsof fietsers opeens zoveel slechter zouden zijn... dan andere verkeersdeelnemers. Maar misschien vergeleken met andere verkeersdeelnemers... houden zij zich het minst aan de regels. Nou, dat is ook maar de vraag. Er is in Amsterdam 90% van de snorfietsen die te hard rijdt. Er eh, wordt voortdurend op fietspaden gelost en geladen door bestelbusjes. Er zijn heel veel auto's die te hard rijden. Er is ook heel veel onvrede over het gedrag van taxichauffeurs in Amsterdam. Dus het is lijkt mij heel eenzijdig om nou eh, de fietsers overal de schuld van te geven. Verkeerspsycholoog Gerard de wat denkt u? Is het zo'n gevaarlijke chaos in de grote steden of is dat de nou, perceptie? Nee, ik denk dat het wel een redelijke chaos is als je dat woord wil gebruiken. Uh, in die zin dat uh, er zijn heel veel fietsers, ik denk dat we daar sowieso heel blij om moeten zijn, dat er ontzettend veel mensen fietsen in Amsterdam. Je moet er niet aan denken dat al die mensen die op de fiets zitten in de auto zouden stappen. Uh, maar ja, dan vervolgens wat je ziet, en dat vind ik wel echt een punt, is dat uh, de infrastructuur vaak daar niet op aangepast wordt. En als jij uh, zeg maar uh, eigenlijk auto's wil weren uit de stad, dan moet je de fietspaden ook veel breder maken ten koste van de, van de autowegen. En als als je dat allemaal niet doet, ja, dan gaan mensen inderdaad op de fiets. Want dat staat toch voor vrijheid en voor je eigen richting kiezen. Dan gaan ze waarschijnlijk over het voetpad af en toe. En over de weg fietsen waar ze niet horen. Uh, maar dat kan je ook een beetje uitlokken natuurlijk. Nou, voordat we verder praten, eerst even een beeld van die chaos. Wel dan niet, door verslaggever Harm van Attenveld. Gewoon overal de rood fietsen en uh, geen armen uitsteken. En overal maar lukraak uh, links en rechts afslaan. En ja, dat uh, levert voor ons natuurlijk ook hele gevaarlijke situaties op. De trambestuurder van lijn 16 stuurt de Amsterdamse binnenstad in. Het strijdtoneel van auto's, scooterrijders en fietsers. Iedereen uh, rijdt hier door rood, dus het is eigenlijk ook de automobilisten vaak. Ik zag u net door rood rijden. Ja. Doet u dat vaak? Nee, nooit. Nee, hetzelfde. Net wel? Ja, maar dat kwam omdat er een auto achter me, zat die, uh, die er voorbij wilde. Ja, toen dacht ik, ik moet ruimte maken. Toen ben ik doorgereden. We hebben zelf onderdeel van het probleem? Ehm, uh, soms. <laughs> ik rijd weleens dus door het rood. Wat ons? Wel eens, wel ja. Vanochtend nog bijvoorbeeld. En is dat dan een gecalculeerd risico? Let wel op eigenlijk. Ik, het is wel, ik kijk wel echt om me heen als ik door het rood rijd. Dus, Groot is uh, de pakkans? Niet. Nee, nauwelijks. Politie let niet op fietsers. Ja, zo. Ja. Van de fietser naar de automobilist, de pakketbezorger, om precies te zijn... die niks anders doet dan rondjes rijden in die drukke Amsterdamse binnenstad. Ze snijden je af. Uh, ze zeggen dat wij aan de kant moeten. Dus als je in één richting zaten inrijdt en dan komt de fietser eraan... gaan ze met hun hand gebaren dat jij aan de kant moet. Je bent er al een beetje aan gewend, geloof ik. Hè? Ik ben eraan gewend, ja, ja. ja, Maar ik denk als je een vreemde bent hier, dan uh, is het uh, schrikken. Ja. Ieder Amsterdamse fietser reed tot rood, als het kan... Dat kan, maar het verschil met de toeristen. Die begrijpen niet of niet het wel of niet kan. Dat is gevaarlijk voor onze toeristen. De voor de voetgangers is dat ziemlich gevaarlijk. Ja, dat is een schouw-inna. Er... <laughs> ja, dat is een Een beetje niet meer oppassen, links-rechts schouwen en een tandlaufen. Wat merkt u als wandelaar van mensen het gedrag van vissen? Vooral jonge mensen, maar ook ouderen. Hm. Ze zijn niet opgevoed. We wachten niet voor het rode stoplicht, want dan ben je niet in je moet stoer doen. En ik vind het gevaarlijk voor, uh, voor voetgangers gewoon. Maar het gaat om... Mensen zijn niet opgevoed. De opvoeding begint thuis. Nou houden we het nu op. Ben je opgevoed met respect hebben voor de verkeersregels? Nou, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Misschien heeft dat meer reden gehad voor hoe ik fiets dan uh, mijn opvoeding thuis. Ik stop misschien 40% van de keer. zorg er wel voor dat ik alleen door rood fiets wanneer het kan. Dat zeggen alle mensen die ik erover spreek. Ja, ik denk ook wel. Als, ik, als je ziet hoe vaak het goed gaat, dan zal het toch ook wel waar zijn. Het is dus groen. Ja, dankjewel. een hey. verslag uit de hoofdstad van Harm van Attenveld. Gerard Tertolen, van, uh, u bent verkeerspsycholoog. Ja, mensen vinden zelf eigenlijk dat ze wel goed genoeg opletten om door rood te rijden. Ja, dat is uh, heel bekend, een verschijnsel. En uh, wat, ik in, wat ik net in de, in de interviews ook hoor, dat is vooral ook heel erg wij zij denken. En jij bakken, zeg maar, van uh, ja de fietsers letten niet op. Als je het aan de fietsers vraagt... dan beginnen ze over de voetgangers mm. en de auto's. Dus het is heel erg naar elkaar kijken. Uh, maar het klopt, uh, mensen... Fiets, die bij uitstek uh, ja, appelleert de fiets aan je eigen weg kiezen... en je eigen gang gaan en kunnen komen waar je wil. En als dat inderdaad belemmerd wordt door uh, verkeerslichten... die in de ogen van de fietsers onzinnig zijn... Uh, of overbodig zijn of te lang op rood staan... Ja, dan gaan mensen heel veel gauw hun eigen weg kiezen. En, uh, Is dat ook het hoofdprobleem, ook... dat mensen zich eigenlijk in die zin zo vrij voelen... dat ze zich de heersers van de weg voelen op de fiets? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, uh, dat, dat het de fiets heeft heel erg te maken met vrijheid en met lekker je eigen weg gaan. Dus ik denk dat, dat wanneer dat belemmerd wordt. En ook echt komen tot waar je moet zijn. Hè. De fiets die is natuurlijk bij uitstek geschikt om tot aan de voordeur van je bestemming te, te komen. Uh, en ja, dat gaan mensen dan ook vervolgens doen. En als er dan een voetgangersgebied is of een plek waar je lastig kan komen. Dan is het heel lastig om mensen zo ver te krijgen ja. dat ze netjes gaan lopen. Ja, Eigenlijk Wim Bot van de Fietsersbond. Ja, uw achterban, dat zijn een stel hooligans op twee wielen. Als ik het, zo hoor. het is maar wat. Het is maar wat hè. Weet u wat het leuke is? Er is een heel mooi boek over de geschiedenis van het fietsen in Amsterdam verschenen. Een paar jaar terug van een Amerikaanse expat, Pete Jordan. Mm -hmm. En die geeft aan dat eigenlijk al sinds het begin van de 20ste eeuw diezelfde klachten er zijn over die anarchistische Amsterdamse fietser. Dus dat is dan een probleem wat al zeker honderd jaar oud is. Nou, ze zijn onverbeterlijk dus. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Ik denk dat Gerard Tertola heel terecht op wijst... dat de infrastructuur voor de fiets in Amsterdam gewoon ernstig is achtergebleven. En dat er echt meer ruimte nodig is voor de fietser, maar ook voor de voetganger. Ja, als we dat breder en dat trekken en niet alleen naar Amsterdam kijken... want er zijn meer grote steden in Nederland waar veel fietsers zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Utrecht. Ik, als ik daar wel eens sta, rondom het station wandel... dan is het doodeng om over te steken als daar die fietsers aan komen denderen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. En uh, dat, uh, dat gebied rond het station in Utrecht... is de allerdrukste fietsroute van Nederland. Uh, zijn en, en daar houden terrein. ze ook niet aan de regels, hoor. Nee, maar weet u... als er zoveel fietsers op één plaats fietsen... is het ook heel moeilijk om te stoppen. Hè? Dan, dan zie je ook dat ze uh, allemaal in diezelfde flow zitten... en als er dan iemand wel gaat stoppen voor een rood stoplicht... dan krijg je allerlei botsingen. Dus dat doen mensen op dat moment niet meer. Het probleem daar in Utrecht is... dat er te veel fietsers op die ene plaats geconcentreerd zijn. Mm -hmm. Ja. ja. Je, als ik heel even tussendoor, maar, ja, wat je wel ziet is dat bij Utrecht, want dat is een mooi voorbeeld waar ik heel veel kom... Eh, daar is juist de chaos eigenlijk verantwoordelijk voor het feit dat het zoveel goed gaat. En dat is ook wel net genoemd door een aantal fietsers die werden geïnterviewd... doordat je heel goed oplet, omdat het zo'n chaos is. Kijk, als alles geregeld en gereguleerd is en iedereen houdt zich eraan... Ja, ja. Eh, dan, eh, dan ziet het er op zich wel heel mooi uit. Maar als het dan een keertje misgaat, ja, dan mensen letten mensen ook niet meer op, zou ik maar zeggen. Terwijl nu je bent gedwongen om op te letten, zowel als voortgangers zo als, als, als fietsers omdat het zo'n chaos is, ja, zo werkt het eigenlijk ja. wel. Er zijn natuurlijk ook steeds meer, dat noemen ze dan regelvrije zones. Dan moeten fietsers en voetgangers het samen maar een beetje uitzoeken. Bij het Amsterdam Centraal Station bijvoorbeeld zo. Is dat dan misschien een, een oplossing space, ja. om, om die shared space, wordt het chic genoemd inderdaad, om, om dat uit te breiden, om het eigenlijk nog meer los te laten? Nou, ja, Bij die shared space vind ik altijd dat je heel erg uitkijken wat voor, uh, wat voor gebied het is. Want als daar ook doorgaand autoverkeer tussen zit, moet je daar enorm mee oppassen. Want één idioot die hard doorrijdt en uh, de gevolgen zijn niet te overzien. Dus uh, dat, bij shared space, dat kan een oplossing zijn voor sommige gebieden. Omdat mensen dan inderdaad veel beter op elkaar gaan letten. Maar dan moet er geen uh, doorgaand uh, forensisch verkeer bijvoorbeeld tussen zitten. Nee. Want dan is het echt noodlottig. Ja. Wat denkt u, Wim Bot, die zaak die vandaag dus onder de rechter is, gaat er over niet over shared space en om regels vrij te laten? Hè? Chaos die het al oplost. Nee, de gemeente wordt nu gesommeerd. De regels te handhaven. Meer boetes geven aan fietsers. En nou ja, dat zou misschien uh, uh, wel helpen. Wat denkt u? Ja, ik vraag me dat sterk af. Ik ken het voorbeeld van de snorfiets in Amsterdam. Waar uh, 90% te hard van rijdt. En waarvan de gemeente zegt, wij besteden... Uh, ongeveer een kwart van onze verkeershandhaving aan het bekeuren daarvan. Ja, wij zien dat er alleen maar meer snorfietsen hard gaan rijden en niet minder. Dus ik denk, maar dit is weer ja, zo'n jijbak, je... je... waar meneer Totolo het al over had. Nou, gaat. het is geen jijbak. Het, het, het, het gaat erom dat als je dat gedrag van fietsers in Amsterdam uh, zou willen veranderen. door hem uh, veel meer te handhaven en te bekeuren. Ja, dan heb je wel heel erg veel politieagenten nodig om dat, uh, om dat te regelen. Moet je op elke straathoek moet je iemand neer gaan zetten? Maar ze verdienen nou... zichzelf misschien wel terug, want er wordt zoveel door het rood gereden. Ja, ik denk dat we dan bezig zijn... een soort burgeroorlog in het verkeer te, te organiseren. Een <laughs> Burgeroorlog in het verkeer? <laughs> <laughs> ja... Als we het nou toch hebben over hooligans ja. en terroristen, dan, nee, ik dan weet het. ik het ook nog wel eens. Ik snap het. Nou, ik, geloof, Tolen, ik, als... geloof niet dat, ik geloof gewoon niet dat, dat, dat uh, het geteld de, nee. de oplossing is. Dat en denkt u, en, Gerard de verkeerspsycholoog. boetes, strengere nou, regels? Ja, nee, ik zeg altijd handhaven en boetes geven, dat is heel noodzakelijk. Maar dan moet er wel een algemene norm zijn dat mensen ook beseffen dat, dat er bepaald gedrag gewenst is en er zich daar ook naar gaan gedragen. Dan kan je de mensen die dus daar echt van afwijken, kan je gaan beboeten. Maar als het echt de norm is van jongens, we fietsen overal. En en eigenlijk is de infrastructuur, die vraagt er ook om... dat we overal gaan fietsen. Ja, dan is beboeten eigenlijk een beetje dwalen met, dweilen met de kraan yeah, open. Yeah. En uh, wat, wat je bijvoorbeeld wel kan... waar ik wel echt een grote voorstander van ben... want daar zie ik gewoon het effect van... ook in de gemeentes waar ik vaker kom... Uh, is uh, als je echt puur op uh, het zonder licht rijden... Dat, dat, daar moet je gewoon echt zwaar heel veel acties op zetten... en dan moet je constant blijven bekeuren. En dat werkt ook, want dat zijn ook vaak jongeren... en die, daar hakt er best in als ja. ze een flinke boete krijgen. En daarvan is ook wel iedereen min of meer... ook al, zijn ook, al doen ze stoer... ...doordrongen dat dat moet, want je bent ja. echt onzichtbaar. Het is levensgevaarlijk. Nou, en dat, is dat... Maar, als je echt, maar als je het echt hebt over veel breder fietsgedrag... ...dan is dat onbegonnen werk. Ja, dan moeten we ons maar bij neerleggen. En dan lost de chaos misschien alles wel op. Dat is de les die ik heb onthouden. Ik wil u danken, <laughs> allebei. Wim Bot van de Fietsersbond en Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. We gaan naar nieuws via de NOS en we blijven even in het verkeer... want handsfree bellen, een ander liedje opzetten... de route instellen op je smartphone die netjes in een houder op je dashboard zit... dat is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in hoger beroep. Een man uit Sneek werd vorig jaar door de kantonrechter bestraft... met een boete van 239 euro... omdat hij bezig was met zijn telefoon die in een houder stond. Persraadsheer Leo Wemes van het Hof en Leeuwarden. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de overweging van de rechter? Uh, de overweging van de rechter is dat strafbaar is gesteld... het uh, vasthouden van een mobiele telefoon. Mm -hmm. En het hof is van oordeel dat je daar het algemeen bedienen... Uh, van een telefoon die in een houder staat en is vastgemaakt op het dashboard... dat je dat niet zonder meer uh, onder die strafbestelling kunt brengen. Nee, nee. En alweer... Dus wat, wat u, als ik u even mag onderbreken, wat ja? u net zei... wat allemaal mocht op basis van deze uitspraak... Dat mag dus niet? Dat is, nou, dat, dat vond ik wel heel ver gaan. Ja. Ja, je mag je telefoon vasthouden... maar je mag niet zomaar een ander liedje opzetten... of de route instellen, bedoelt u? Nee, je mag, wat, uh, de, bepaling, de bepaling is dat je een telefoon niet mag vasthouden. Vasthouden is wat anders dan bedienen. Ja. En de, de bepaling zover opreiken is iets waarvan het Hof zegt... dat moet de rechter niet voor zijn rekening nemen. Dat is, een, uh, het, is het klusje van, uh, van de wetgever. Ja, helder. Dus de wetgever is aan zet. Ja. Maar nou wilde het OM graag houvast bij de aanpak... van het gebruik van de smartphone in het verkeer. Ja. Het had ook al een principe uitspraak gevraagd. Ja. Uh, is nu duidelijk met deze uitspraak wat de grenzen zijn, wat wel en niet kan? Uh, nee, ik denk niet dat het daarmee heel erg duidelijk is. Want als u in een auto zit en u uh, gaat met uw vinger naar een, een, een touchscreen... en dit zit keurig vast op het uh, dashboard... Mm -hmm. uh, maar u, raakt, u maakt rare capriolen met, uh, met de auto uh, daarbij... dan denk ik dat een verbalisant die uh, daar achter rijdt of daar langs rijdt... kan denken van, uh, er zijn ook andere strafbijstellingen ja, Gevaarlijk die en gedrag. Die die je gedrag. misschien aandoordt precies. Ja, ja. Zijn er nou eigenlijk nog situaties voor te stellen waarin gebruik in een houder... Ja, dan dus toch strafbaar is. Dat is dus eigenlijk per geval wordt dat, ja, moet dat toch weer bekeken worden. Kijk, dat vind ik lastig. Hè? U moet niet van mij verwachten dat ik allerlei capriolen die mensen kunnen uithalen met een, met een telefoontje... dat ik zeg van nee, dat vinden ze hier wel goed in Leeuwarden. Ja, nee, want dan komen ze met z'n allen uw kant op. Ja, precies. Ja, nee. Daar maak ik me niet populair mee. Ook niet onder collega's. Dat begrijp ik. nou Ik dank u voor de toelichting. Persraadseer Leo Weemers van het Hof in Leeuwarden. She keeps mooi in A pretty cabinet Let them be cake, she says Just like Marie Antoinette A building, a remedy For Christophe and Kennedy and At any time, an invitation You can't take Caviar, carry cigarettes Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer, queen, gunfight, a dynamite with a laser beam. Girl That's what's the natuurlijk Queen, met het nummer Killer Queen. Van Queen gaan we naar de Internationale Vrouwendag. Morgen is het zover. En onze optimist van vandaag heeft goed nieuws... over een stille emancipatiebeweging... die van Nederlandse moslimvrouwen. Onderzoeker Sahar Noor is vandaag onze optimist. Goedemiddag. Goedemiddag. U deed onderzoek bij zogenoemde islamitische zustergemeenschappen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat zijn vrouwengroepen uh, die bij elkaar komen... Mm -hmm. om kennis op te doen over de islam. Uh, soms gaan ze ook Arabische taal leren. Elkaar aanleren, kennis delen, ervaringen delen... Je moet het zien als een soort uh, religieuze uh, vrouwengroep. Een beetje vergelijkbaar met de Bijbelkringen. Ja, en dat zijn islamitische vrouwen die samenkomen. Dat zijn moslimvrouwen. Moslimvrouwen, ja. En, en juist die vrouwen blijken te emanciperen, blijkt uit uw onderzoek. Nou goed, uh, wat ik eigenlijk in mijn onderzoek heb gezegd. is dat volgens uh, een aantal van deze vrouwen, en dat is best wel de meerderheid. is het een vorm van emancipatie: het feit dat je uh, een eigen ruimte claimt, een religieuze. Ruimte claimt waar je met elkaar probeert om kennis over de islam op te doen en jezelf daarin dus te versterken, als het ware vanuit je religieuze positie. Dat is emancipatie. In dit geval is dat zeker emancipatie voor deze vrouwen. Ja, op wat voor manier is dat dan? Probeer dat eens toe te lichten? Nou, Bijvoorbeeld dat je dus kennis opdoet over je positie. En dat je dus ook weet wat volgens de islam, volgens die vrouwen niet is toegestaan. Dat je bijvoorbeeld uh, vragen over uh, wel of niet uh, scheiding aanvragen. Er zijn vrouwen bij die bijvoorbeeld daar uh, meer kennis over hebben opgedaan. En weten dat er onder bepaalde omstandigheden uh, de vrouwen ook een scheiding mogen aanvragen. Terwijl traditioneel vaak wordt gezegd dat alleen de man die recht heeft. Maar ook bijvoorbeeld of je wel of niet... Of een man wel of niet uh, aan bepaalde kenmerken moet voldoen. Of kan je wel een andere man trouwen die je van een andere religieuze wetschool uh, aanhangt. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij ze toch wel een ja, bijdrage levert aan hun positieversterking. Ja, en dat is dus een emancipatiebeweging die gaande is. Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk in te schatten, maar is, staat, is dit het begin van, van iets wat zich verder moet ontwikkelen? Of zijn ja, waar gaat dit naartoe? Zal ik maar zeggen? Nou, dat is een vraag die velen stellen. En eigenlijk zeg ik, laten we die vraag juist niet stellen. Oh? Laten we gewoon naar deze ontwikkeling kijken mm -hmm. en begrijpen dat het een dynamisch proces is. Dat er heel veel vrouwen daar mee bezig zijn op hun eigen manier. Vrouwen van allerlei stromingen, met allerlei visies. En dat is gewoon een ontwikkeling aan zich. Uh, waar het naartoe gaat, als ik dan toch die vraag moet beantwoorden, ja. is dan toch dat er sprake is van een worteling. Worteling van een religieuze uh, beleving van islam in Europa. Dat snap ik niet, dat moet u toelichten. Nou, dat is simpelweg gezien, uh, gezegd uh, dat deze vrouwen proberen om kennis te implementeren, dus kennis op te doen en begrijpen hoe zij als moslim in Nederland en in België moeten leven. Ja. En dat is toch een andere type islam dan bijvoorbeeld... als je in een land als Marokko zou wonen of Egypte. Ja, dus er wordt eigenlijk een brug geslagen tussen het land... waar deze vrouwen leven en de religie die ze aanhangen. Absoluut. Ja. En dat uh, heeft u optimistisch gemaakt... dat wat u bent tegengekomen <laughs> in uw onderzoek, toch? Uh, voor u maak ik dat nu zeker. Uh, zo heet het programma immers. Uh, nou, in die zin optimistisch. Omdat ik vind dat je uh, het niet vanuit een negatieve bril ernaar moet kijken. Er zijn vrouwen die op hun eigen manier heel hard aan het timmeren zijn op deze weg. Om proberen om het best uit zichzelf te halen. Maar ook als moslim zijn. Proberen om de aansluiting met de maatschappij ook op te zoeken. Ze mm -hmm. uh, zijn als moeders actief. Ze zijn als vanuit een beroep zijn ze actief. Maar ze doen ook heel veel vrijwilligerswerk voor elkaar binnen de gemeenschap. En dat zijn aspecten die wij niet zo gaan... Zien. Nee. Ik wil u uitnodigen uh, uw optimistische boodschap. En normaal zou ik zeggen, het neemt plaats achter het spreekgestoelte... maar u zit al klaar achter de microfoon om die boodschap met ons te delen. U bent de optimist van vandaag. Ga in gang. Goed. Kijk verder. De emancipatie van moslims draait niet om het wel of niet dragen van een hoofddoek. Je moet begrijpen wat emancipatie is volgens deze vrouwen. Wat je nodig hebt is bereidheid om te luisteren. Echt te luisteren. Zelfs om te voelen en te begrijpen hoe burgers van allerlei etnische en of religieuze achtergronden zich op hun eigen manier wortelen in Nederland. We moeten werken aan de acceptatie van alle burgers. Inclusie gaat om het creëren van een samenleving... waarin iedereen het beste uit zichzelf naar boven kan halen. Omdat iedereen zich in dit land goed zou mogen voelen. Gelukkig mag zijn en het beste uit haar of zijn leven mag halen. Ongeacht kleur, seks seksuele voorkeur, ras en of migratieachtergrond. Dat was de optimistische boodschap van Sahar Noor van vandaag. Um, ja, en alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1... ook op het YouTube-kanaal van 1Vandaag. Um, ik wil u danken, mevrouw Sahar Noor. En uh, de luisteraars nog vertellen dat als u zelf een optimist bent... dat u dan vooral moet meeden naar radio.1vandaag.nl. 75 miljoen voor een gat... In de Brouwersdam in Zeeland. Dat moet ertoe leiden dat de waterkwaliteit in het Gevelingenmeer verbetert. De beslissing kan op instemming rekenen van deze ecoloog. Ja, geweldig nieuws. Zitten we eigenlijk al jaren op te wachten. In die ondiepe delen van de grevelingen is zuurstoftekort. doordat er niet voldoende doorstroming met vers water vanuit de Noordzee is. En het meer is nu behoorlijk opgeknapt, ook door meer uitwisseling. En hetzelfde gaat nu gebeuren voor de grevelingen. Het is niet voor het eerst dat de natuur een zetje in de goede richting krijgt... door een gat in de zeewering. In 1997 werd een gat gemaakt in de duinen bij Schorel... om vogels en planten meer ruimte te geven. En straks spreek ik met Robert Gaat, dat was de bedenker van dat plan. En zometeen een verslag uit Eindhoven. Een van de slimste regio's ter wereld waar innoverende bedrijven floreren, Maar ook de stad met een naar verhouding grote groep werkeloze jongeren. De stad van mijn jeugd is een stad met twee gezichten. En Lambert de Bruin, hij stort zich vandaag als chef feit of fictie... vol plezier volgens mij zelfs op de menselijke ontlasting... Wow. Vrijwillig, toch? Dat in ieder geval wel, ja. Hoe ver ben je gekomen met het antwoord op de vraag... of het mogelijk is om 42 dagen niet te poepen? Ja, een Britse bolletjeslikker zou de boel al bijna anderhalve maand ophouden... meldt de BBC. Ja, of dat echt kan... dat horen we zo onder meer van een echte ontlastingsexpert. Oké, okay, dan zeggen we verder niks over jouw achternaam, Lammert. Goed zo. Na het nos komt het allemaal. Radio 1. Door Onder het autorijden bezig zijn met je mobieltje. Als dat in een houder zit in het dashboard is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leerwarden bepaald... in een zaak rond een automobilist uit Sneek. Die was bekeurd voor het aanraken van zijn telefoon... die in zo'n houder zat. Ten onrechte dus, vindt het Hof.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 In Den bos zijn twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de rechtbank. En ook in België is iemand daarvoor aangehouden. Tijdens een rechtszitting twee weken geleden in Den Bosch... werd een fatale schietpartij vorig jaar in best behandeld. En nabestaanden van het slachtoffer vielen toen de verdachten aan. En koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag vanochtend. Blok volgt zijn partijgenoot Zelstra op, die vorige maand opstapte.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 Brainport Eindhoven is door de universiteit en de kennisbedrijven... een van de slimste regio's van de wereld. Dat zet zijn stempel ook op het basisonderwijs in Eindhoven. Er zijn bijvoorbeeld zogenaamde Brainport-scholen. Het slingertouw, daar is, dat is er één van. En leerkracht Ruud Slaats vertelt aan verslaggever Roos Oosterbaan... wat het eigenlijk inhoudt. Waar komen de kindjes uit jouw klas vandaan? Uit welk land, weet je dat? China. China. China, China um, als je Frankrijk, uh, Zuid-Afrika. Uh, en Nederland. We hebben op dit moment 31 verschillende nationaliteiten. En met name de, de groep uit China. Die is uh, behoorlijk nadrukkelijk aanwezig op school. We zijn nu in het technieklab. En dat ziet er een beetje uit als een, uh, nou ja, een grote handvaardigheidsklas. Nou, we hebben hier voor je, zie je een groep die zijn bezig met allerlei soorten meetopdrachten. Daarachter zie je een groepje die zijn met constructiewerkzaamheden bezig. Ik begrijp dat ze hier op deze school future skills... En als we dan hier kijken, wat, wat is hier dan zo'n future aan? Nou, ik kan je een heel mooi voorbeeld geven. Ik heb vorige week een ouder hier op school gehad. Dat is een meneer, die kwam uit India. Die werkt bij ASML. Daar hebben wij erg veel leerlingen van. Die man vertelde mij dat hij bij zijn cursus elektrotechniek... op de universiteit in India voor de eerste keer had leren solderen. Zoals je daarboven op de kast ziet, hebben wij kinderen van 8 jaar... die de skill solderen aangeleerd krijgen... zodat ze daar in de toekomst mee aan de gang kunnen. Maar zijn jullie dan hier kinderen aan het opleiden... zodat ze meteen hop naar ASML kunnen? Wij zijn kinderen aan het opleiden... dat ze op zo breed mogelijk vlak overal in kunnen stromen. Er zitten op deze school heel veel kinderen van expats. En ik vroeg aan de Nederlandse ouders hier op het schoolplein... wat zij daarvan merken. Toevallig zit er in de klas van mijn dochter... echt uh, uit alle windstreken van de wereld kinderen in de klas. En dat is gewoon heel erg leuk om mee te maken. Ja, je kan het ook nadelen hebben in die zin... Nee, het heeft alleen maar voordelen. Kinderen kunnen altijd met elkaar communiceren. Dus, uh... Geldt het ook voor de ouders? Dat is wel moeilijker. Ja, je merkt wel echt een kloof tussen de uh, expats en de, en de mensen hier die hier al woonden. Uh... Merkt u daar dan van? Moeilijker contact te leggen. Het is toch een andere cultuur. Uh... Dus daar merk ik wel echt de verschillen. Wat ben je nu aan het doen? Spijkeren. Een huis. Een huis? En wat is dit dan? Dat is... Dit wordt de rand. De rand. U heeft nu te maken met de expat-ouders. Welke impact heeft dat op uw werk? Wij merken aan het meeste van de expat-ouders die wij hebben... dat zij hele hoge verwachtingen hebben van de prestaties van hun kinderen. Ik ervaart soms onze school als een Albert heijn go. Uh, ouders die vliegen daar even snel naar binnen. En in dit geval uh, parkeren ze hun kind bij ons. Ze verwachten van ons een bepaalde opvoeding. En dan verwachten ze ook nog eens een keer... dat ze op het einde uh, hun kind ophalen... dat het dan een gegarandeerd resultaat is. Ja, dus eigenlijk voor de leerkracht vergt het wel meer? Ja, absoluut. Nog meer taken voor die leerkracht. Dan gaan ze dadelijk weer meer staken. En wat zou het dan voor u makkelijker maken... Ik heb gemerkt, als ik echt uh, zwaar onderwijsinhoudelijke gesprekken... met ouders moet voeren, dat ook al heeft mijn directie ervoor gezorgd... dat ik allerlei fantastische cursussen mag volgen... dat ik af en toe echt behoefte heb aan een professionele tolk. En zou de politiek daar nog iets in kunnen vergemakkelijken? Misschien zou de politiek ervoor kunnen zorgen... dat er wat meer geld uh, beschikbaar gesteld wordt... om incidenteel, dat hoeft dus absoluut niet structureel... Uh, beroep te kunnen doen op een tolk. Wat voor spijkers zijn nu geschikt? Ik denk dat die goed zijn. Probeer dat maar. Laat u uw stem afhangen van uh, dingen die u hier op school ziet. Mijn stem blijft, uh, is ontzettend uh, afhankelijk. Maar dat heeft niks met de experts te maken. Maar dat heeft met de problematiek van onze school te maken. Wij zitten al twee jaar in een noodlocatie met de helft van onze school. We hebben een spiksplinternieuw, zeer geavanceerd schoolgebouw. ...dat al twee jaar met lekkageproblemen uh, leeg staat. En de politieke partij die daar het hardste voor gaat werken... ...dat wij onze school weer terugkrijgen, die krijgen mijn steun. Welke partij is dat? Uh, dan mag ik eerst nog eens even duidelijk in de verkiezingsprogramma's gaan lezen. Kijk, nu in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt alles beloofd. Iedereen belooft Bergen. En zo gauw als er dadelijk formaties uh, plaats gaan vinden... ...en er een nieuwe gemeenteraad is... ...dan worden wij gegarandeerd weer teleurgesteld. Ik ben wel een beetje uh, sceptisch daarover. Ik ben daar zeer sceptisch over. In Eindhoven, uh, een brainport, een geweldig ontwikkelde stad... dat men daar een nieuw gebouw niet uh, aan de eisen van de tijd kan laten voldoen. Dat is meer dan vreemd. <lacht> Nog één plank. Ik beloofde jullie die de volgende week af mogen maken. Oké, okay, jullie hebben top gewerkt. Nou, dat is goed om te horen. Morgen horen we hoe het kan dat de grote bedrijven van Brainport... jaarlijks een omzet hebben... terwijl Eindhoven aan de andere kant... de hoogste armoedecijfers van de provincie heeft. Als je het over Eindhoven hebben in, in, in Nederland... dan hebben we het allemaal over Brainport en Meenport. Maar hebben we hebben het niet over de armoede en over dat soort situaties. De Handsome Poets That Make It Better. Waar heb ik dat eerder gehoord? App en vloed keren terug in het Gevelingenmeer. Een gat in de Brouwersdam moet ervoor zorgen... dat de waterkwaliteit door de getijdenwerking van de zee verbetert. Volgens minister van Nieuwenhuizen zijn vooral de diepere delen... van het Gevelingenmeer nogal verdord. En dat proberen we nu op een heleboel plekken weer op te lossen... zodat je weer gewoon schoon, ecologisch verantwoord water krijgt. Een gat in de zeewering om de natuur te helpen, dat is eerder gebeurd. In 1997 werd in de Schorrelse duinen de zogenaamde kerf gegraven. Dat is een gat in de duinerij om zand, wind en water vrij spel te geven. Voor mij gaat het natuurlijk heel anders uitzien. We krijgen stuifduinen, we krijgen gaten waar water in komt... We krijgen vooral hier in dat zouten milieu waar de zee regelmatig komt... Dat krijgen we dus kansen voor planten. En hier in de studio zit bedenken bedenken van dat plan... Robert Gaat van Staatsbosbeheer. Welkom. De kerf heet het. Moest dat ook gekerfd worden dan dat gat? Is dat de reden? Nou, je moet je voorstellen dat in de, in de jaren 80 en 90... werd steeds duidelijker dat we hè, onze kust, de duinen... Die, die ook de waterkering van Nederland zijn... dat dat zo langzamerhand meer een dijk van zand uh, was geworden... Met, uh, met helmgras beplant. Maar dat door dat zo te fixeren... eigenlijk veel van de natuurwaarden daar ook verdwenen. En, um... Het hield te veel tegen. Het, nou ja, het was te statisch. Het was echt een dijk geworden. En terwijl de natuurlijke dynamiek van de duinen is dat de wind daar ook invloed op heeft. En dat het. En laten we zeggen, dat het zand kan stijven. En dat um, he, van nature in onze kust ook wel openingen zitten. Waardoor het zeewater naar binnen kon komen. En dat is eigenlijk waar we in 1997 uh, met Stadsbosbeheer... Bosbeheer en een aantal heel aantal andere organisaties aan gewerkt hebben. Om. Um, eigenlijk een, een groot deel, 200 hectare, in de Schoorse duinen... weer het stuivende zand uh, vrij, uh, vrij spel te geven. En als een kers op de taart uh, daar ook een, een, een gat in de eerste duinenrij... gegraven hebben, op een plek waar in het verleden de zee ook al binnenkwam. Hè. Dus we hebben wel gekeken naar uh, wat die natuurlijke processen daar aangaven. Hoe reageerden de mensen de Schoor erop als toen u zei... ik kom een gat in jullie duinen maken? Nou, die, die, die plek was niet voor niks uitgekozen. Hè. Dat zijn de hoogste en breedste duinen van Nederland. Dus daar was het ook uh, veilig, laten we zeggen veilig uh, om zo'n experiment te doen. Maar je moet je wel voorstellen dat mensen in Schorel... in ieder geval hun grootouders, die zijn nog groot geworden... Met, uh, uh, dat ze werkten in de duinen en eigenlijk overal waar er een zandplek ontstond... dat dat volgeplant moest worden met helm. Dus dat was mm -hmm. best een omslag. Um, dus in die periode hebben we uh, vanuit Stabosbeer en, en Rijkswaterstaand, hoogheemraadschap. He, die partijen die daarmee bezig waren, ook wel veel uh, tijd geïnvesteerd om dat uit te leggen aan de mensen. Maar uiteindelijk is dat uh, eigenlijk zonder veel weerstand ontstaan. Sterker nog, eigenlijk ontstond door, die, door de natuur daar zijn werk te laten gaan, ook zo'n mooi landschap dat dat eigenlijk een soort uh, uh, attractie werd. Hè? Heel veel bezoekers van de duinen juist ook die plek opzochten... omdat daar zo'n bijzonder landschap was. Ja, dat uh, is zeker zo. Ik kom er ook met plezier. U, u, u was toen dus projectleider en districtshoofd uh, over dat gebied, volgens mij. Hè? En er was uh, ook internationale belangstelling voor het plan dat jullie hadden. Ja, ja, ja het mooie was dat, dat uh, uh, op het moment dat we daarmee aan de slag gingen... Uh, CNN en de BBC tot uh, Japanse tv-stations... Eigenlijk verrasten met hun belangstelling. En waarom waren ze zo geïnteresseerd? Ja, ik denk dat dat te maken had met dat, laten we zeggen, Nederland internationaal bekend staat. om hè, als een volk van dijkenbouwers, om ons watermanagement. Hè, Hansje Brinker met de vinger in de, in de dijk. En, gingen jullie en dat, dat ze nu zagen van. Maken? ja, nu zagen van. hé, hey, wat, wat zijn die Nederlanders nou aan het doen? Die trekken hun uh, vinger uit de dijk. En de teneur van die. Uh, van die berichtgeving daarover was ook wel van. Uh, kijk, die Nederlanders die hebben zoveel verstand van watersystemen dat ze niet alleen de boel fixeren, maar eigenlijk ook weer ruimte voor natuur uh, toe kunnen laten. Uh -huh. hè? Dus in dat opzicht was dat um, uh, trok dat internationaal de aandacht. En uh, laten we zeggen, wat we toen met de kerf in gang gezet hebben, dat heeft ook nog zijn vervolg gekregen. Hè? De, de ervaring die we daarop gedaan hebben... die wordt op andere plekken langs de kust nog steeds gebruikt. Om, dat noemen we dan dynamisch kustbeheer. Mooi woord. Hè, maar in ieder geval meer ruimte laten voor natuurlijke processen. En en trots erop, want het is dus een beginpunt geweest, de kerf. Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel mooi. Uh, als je daar met een groep mensen mee bezig bent, dat dat, dat, dat ze een uh, uh, dat, gevolgd dat, aan. De, ja, dat, dat een vervolg krijgt. En kijk, wij, zijn ook, maar wij stappen ook weer in de, in de voetsporen van onze voorgangers. Hè. De, en dat denken uit die periode, dat, dat vertaalt zich nu ook naar de manier waarop uh, Sabosb en Rijkswaterstaat, bijvoorbeeld rondom de grote rivieren met natuur en, en waterveiligheid omgaan. Hè. De, Um, laten we zeggen dat we in de jaren negentig nog bezig waren... om naast die veiligheid een stukje natuur mee te nemen. En inmiddels is het zover dat we eigenlijk bouwen aan veiligheid met de natuur. He, ja. Begin dit jaar liepen um, he, overal de uiterwaarden vol... Uh, door enorme pieken in, uh -huh. de, in de rivierafvoer. En dat konden we opvangen doordat er langs die rivieren ook natuurgebieden ontwikkeld zijn die, die dat water op konden vangen. En, uh, dus en wat dat betreft het is het veel meer hand in hand gegaan. Natuurbehoud, natuurbeheer en, en, en ook de veiligheid zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. dat klopt. Hè. Dus die, die, die, die functie van het Opvangen van water in natuur, dat speelt nu langs de rivieren, dat speelt in de, eh, rondom het IJsselmeer. En dat wordt straks ook heel belangrijk in onze steden. Ook ja. daar gaan we natuurlijk pieken af moeten voeren. Nou, heeft u dus, ja, uw, uw team maakte een gat in de duinen. Uh, nu wordt er dus uh, bij de Brouwersdam, uh, gaan ze een gat maken in de Brouwersdam. Is dat eigenlijk moeilijk? Nee, ik, ik ken het, uh, de situatie bij die Brouwersdam niet, niet uh, heel goed. Maar, maar ik begrijp duinen, dat daar een soort opening... Uh, uh, in, in de schoolse Duinen hebben wij destijds een gat in die eerste duinrijd gegraven. En dat was eigenlijk betrekkelijk uh, simpel. Nee, dan je dan je je dat is een schopje te het... doen. We hebben zwaar materieel en ben je een dag klaar of wat? Ja, nou, dat, dat heeft wel een paar weken geduurd voordat dat, uh, dat, uh, we die opening gemaakt hadden. En ook die vallei daarachter geplacht hadden. En hoe lang duurt het dan voordat je effect daarvan ziet? Dus dat het ook... Want ja, dat gebeurt dan. En dan hoop je ook dat dat ook iets oplevert. Ja, in het, in het geval van de kerf... Was, uh, zeggen, werd de uitnodiging aan de natuur, door de natuur al direct aangenomen. Nog voordat de, de, de graafmachines vertrokken waren... liep het eerste uh, water die, uh, die duinvallei al in. En zag je ook het stand, zand al stuiven. Kijk, wat je daarmee doet... is eigenlijk gewoon aansluiten op de natuurlijke dynamiek. En daar van maken. En dat is wat bij de Grevelingen dan eigenlijk ook gebeurt. Hè? Dat die de in, in- en uitvoer van water met app en vloed... Um, nou we zeggen, daar weer gebruikt wordt om de wa het water te verversen en de waterkwaliteit van het gebied uh, beter te maken. Ja, maar toch, het is een, een, een gebied dat ooit getroffen is door de watersnood. Ik, uh, uh, dus ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen daar toch ook weer uitleg willen hebben over waarom het nodig is om een gat in een dam te maken. Oh, zonder meer. Zonder meer. En, en dat is ongetwijfeld ook in aanloop naar, uh, naar zo'n project uh, gebeurd. Hè. Uh, uh, voorop staat dat de waterveiligheid van het achterland uh, uh, gewaarborgd moet zijn. Um, maar uh, binnen die uh, randvoorwaarden is er vaak veel meer ruimte... om ook met hey, juist gebruik te maken van die natuurlijke processen... zoals eb en vloed en de wind. en nou ja, het, ja. Het, het, het waterbergend vermogen van natuurgebieden. Ja. Het gaat mooi worden daar, het Gevelingenmeer. Het Noord... wordt ongetwijfeld een fantastisch mooi gebied. Okay. Ja. Ik wil jullie danken voor de, de uitleg over nou ja, gaten in Duinen en Dammen. Robert Gaat van Staatsbosbeheer. Graag gedaan. Zo, helemaal tot het einde. Anouk, girl, was dat. Feit of fictie? Precies. Tijd voor feit of fictie in hoop te bespreken vandaag, Lammert. Ja, dat kun je zo wel zeggen. Ik wil, ik wil je even iets laten horen... dat het afgelopen weekend op deze zender werd uitgezonden. In Engeland is er iemand die verdacht wordt van het dealen van drugs. Volgens de politie heeft hij de drugs ingeslikt... en daarom wilden ze heel erg graag dat hij gaat poepen. Maar dat weigert deze man. Hij heeft nu al veertig dagen niet meer zijn behoefte gedaan. Ja, het gaat volgens de BBC om de 24-jarige Lamar Chambers. Hij weigert dus al 40 dagen te poepen. Ja, en ik vroeg me meteen af: kan dat eigenlijk wel? Dus je bent zelf het experiment aangegaan? <laughs> nou, nee. Ik, heb, uh, ik ben gaan bellen met uh, Nienke Tode-Gottembos. Zij is auteur van het boek De Poepdokter en expert op het gebied van alles wat met ontlasting te maken heeft. Ik denk dat het niet heel waarschijnlijk is. Je, uh, je eet, daar zitten onverteerbare resten in en er komt vocht bij. En dat maakt de ontlasting. Nou, die ontlasting die geeft een signaal af. Hè? Hoe meer volume aan de ontlasting er is, hoe harder het signaal is voor je darmen om het aan de achterkant uh, eruit te werken. Nou, op een gegeven moment zit die darm gewoon vol. Ik weet niet, ik denk dat 40 dagen echt overdeel, als je nou helemaal niks zou eten uh, en helemaal niks zou drinken, ja, dan zou het misschien in theorie kunnen. Misschien in theorie kunnen. Dat waren de laatste woorden. Dat is een beetje wijfeling. Geen keihard antwoord van de poepdokter Lammers. Nee, nee, nee. En daarom heb ik de vraag of je inderdaad 40 dagen je ontlasting in kunt houden ook even voorgelegd aan Charlotte Molenaar. Zij is darmchirurg bij de Proctos-kliniek. Je kan het eigenlijk niet langer ophouden dan een paar dagen. Tien dagen is het maximum. Kijk, normaal gesproken wat je krijgt als mensen heel lang een ontlasting ophouden... en dan krijg je diarree, Langs de harde ontlasting loopt de verdunde ontlasting eruit. Uh, en dan zou er dus in je slaap kunnen zijn... dat er opeens dunne ontlasting uitkomt die je ook niet kan ophouden. Maar het kan ook zo zijn dat je uiteindelijk ontlasting uh, uit gaat braken. Dan een smerig onderwerp. Ja, wordt... het is niet zo'n smakelijk verhaal, sorry. Maar nee, ja. ik probeer het zo serieus. Serieus mogelijk. Doen. Te Gaan doen, maar echt door door. Ja, 10 ja. dagen is dus volgens haar het maximum. En voor plassen is dat trouwens 24 uur. Oké, okay. ja. Nou, is het eigenlijk gevaarlijk, zit ik me nu te bedenken? Om, om dan, want ja, deze man zou het dus al 40 dagen volhouden om je ontlasting zo lang op te houden? Ja, gezond is het uh, absoluut niet. Luister maar even naar Poepdokter, Nienke Tode Godtenbos. Kijk, op het moment dat er steeds meer uh, ontlasting zich verzamelt... in je endeldarm, in het allerlaatste stukje van je darmen... dan gaat het ook uitzetten en uitrekken. En dat wordt heel slap. En daar zit natuurlijk een grens aan, hoe ver dat kan. He, dus op een gegeven moment zal dat misschien wel barsten. Ja, dan krijg je ontlasting met alle bacteriën die daarbij horen... krijg je dan in je buikholte. Ja, dan is het eigenlijk uh, heel snel naar het ziekenhuis... en anders is het wel snel afgelopen. Oké, okay, levensgevaarlijk dus zelfs. Maar ja, de, goed de, de rubriek heet feit of fictie. Uh, wat is het? 40 dagen je poep onthouden? Kan het of is het bullshit? Ja, Volgens de poepdokter en de darmchirurg is het eigenlijk onmogelijk. Tenzij je dus ook 40 dagen niets eet en drinkt. Maar na uiteindelijk een dag of tien zal je lichaam onbewust dus dunne ontlasting uitscheiden. Of het komt er via de voorkant uit. Maar hoe zit het dan met die bolletjes liggen? Want die zou dus al ja. 40 dagen. De BBC zegt het, al 40 ja. dagen eh, niet zijn ontlasting hebben. Ik heb gedaan. het nog even voorgelegd aan Charlotte Molenaar. Op het moment dat je bolletjes hebt geslikt... dan kan ik me voorstellen dat dat als een echte obstructie werkt. Maar dan is 40 dagen ook nog heel erg lang... Uh... Ja, ik zou denken dat hij op een gegeven moment toch gaat braken... of dat zijn darm explodeert. Ja, dus als je zaterdagavond tijdens de live uitzending van Wie is de Mol nodig moet, dan moet je gewoon gaan. Ik leg het gewoon even stil. Hoe doe jij dat eigenlijk tijdens de live radio uitzending? Ja, dit is een bekend geheim onder radio DJs. Als je moet poepen, altijd Paradise bij de light opzetten. Dan heb je ruim acht minuten. Nu kan ik dus nooit meer naar het nummer luisteren. <lacht> nooit meer. Dan, dan zal niet. ik dus altijd denken aan Edwin Evers die naar ja. de wc gaat of ja, zo. Ja, dat, dat gebeurt. Dan kun je gif op innemen. Oké, okay, dankjewel uh, Lammert. Eerste uur van Radio 1 vandaag was dit. Zometeen de tweede uur met smakelijke onderwerpen. Tot zo.